Lucas van den Einde, je speelt in de Roze Oorlog tegenover Maaike Boerdam. Ja, met een productieteam dat je kent, Alert Blom, Frank van Laken, al vaak mee samengewerkt. Ja, ja ik ben heel blij mee. Ik, ik werk heel graag met Frank. Met Alert ook, uit, uiteraard. En we hebben al, een, al twee mooie avonturen achter de rug. We hebben Daans gedaan en we hebben Fiddler on the Roof gedaan. Ja, en, en ik was ook heel blij, uiteraard, met, toen, toen de naam van Maaike Boerdam viel... Ik werd gebeld door uh, Sam, dat uh, Judas deze productie zou doen en of dat ik geïnteresseerd was in, uh, in de rol van Barbara. En dan zeker met deze mensen, uh, met Frank Vallaka als regisseur. Uh, ik ken de film, ja, dat is hilarisch, dus ik dacht, ja, wauw, natuurlijk. En dan hier ook nog in het Fakkeltheater in Antwerpen, terug naar België, nog wel zin in. En Lucas, uh, op de planken staan, aller een keer of uh, al ervaring mee? Nee, eh, ik heb nog nooit met Lucas samengewerkt. We hebben natuurlijk maar een cast van vijf mensen. Dus dat is sowieso wel leuk. Dat je echt met een heel klein groepje gaat toeren. Ja, want we staan uh, zes weken staan we hier en daarna gaan we toeren door Vlaanderen. En dat is denk ik wel gezellig, zo'n uh, zo klein clubje. Ja, dat is de eerste keer dat ik met Maaike Boerdam speel. Maar ja, Maike speelt heel veel in Nederland, is ook heel gekend in Nederland. Vooral de musical traditie is er natuurlijk nog, nog wel wat groter dan hier in Vlaanderen. Maar ik denk dat Maike ook wel blij is om, om, om eens in, in Vlaanderen terug op de planken te staan. <laughs> ja, ik ben blij dat ik, dat ik weer hier wel mag doen. En zeker dat ik dan terug kan komen met, met deze titel, is wel echt te gek. En ik zal in de voorstelling ook echt een Nederlandse zijn. Dus dat dat vind ik ook wel leuk. De meeste mensen in Vlaanderen kennen jou natuurlijk van Big Betsy, hè? Ja, dat klopt. Uh, ik geloof dat dat nog steeds loopt uh, op, uh, op televisie. Ja, dus zolang dat de kinderen mij daar nog van herkennen... ...heb ik nog geen botox nodig, denk ik. <laughs> Wat heeft jou precies getriggerd in dit verhaal? Het is allemaal roze geur en manenschijn in het begin. En het is, uh, ja, het is, het is heel universeel, hè. Ik denk, <laughs> iedereen zal er misschien wel iets in herkennen. Het gaat echt... Over twee mensen die dolverliefd zijn op elkaar. Die enorm ja, houden van, van, van, van, van stijlvolle dingen. Van de, de geneugden des levens. Maar op een of andere manier komt er toch een soort van... Ja, komt er wat sleet op hun relatie. En beginnen ze mekaar echt een duivel aan te doen. En daar uit zich werkelijk in, in waanzinnige schildpartijen en, en mekaar echt uh, letterlijk proberen kapot te maken. En voeg daarbij dan nog de twee respectievelijke advocaten, zijn de Mirjam Bronswaren en de Mark Laurijs. Ja, dan, dan, dat zijn wel, dan hebben we mooie, mooie duo's die tegenover mekaar staan, denk ik. Dus uh, ja, ik kijk er wel naar uit. Het is een mooi verhaal ook vooral. En ik heb al een, de, uh, een tipje van de sluier, heeft Sam onthuld, uh, Sam Verhoeven, de man die de muziek gaat schrijven. En uh, ja, dat klinkt echt heel mooi. Niet makkelijk, ik zal mijn borst maar nat maken, want ik. Uh, maar het, is, het, het, is, allez, het ziet er goed uit. En ja, die opbouw als, als, als speler is natuurlijk wel, wel fijn, omdat je nogal wat registers kan opentrekken. En vooral ook op zoek gaat naar het waarom, waarom het, die, waarom het die mensen plotseling zo lelijk tegenover elkaar beginnen te doen. En hier, door het feit dat je toch een goed verhaal hebt, gaat de muziek weer de versterkende waarde zijn. En dat vind ik heel knap aan, aan musical. Want ik ben, hoe zal ik zeggen, ik, ben, ik hou wel van musicals, maar ik hou ook niet, niet echt van alle musicals. Ik hou vooral van musicals die een, een heel goed verhaal hebben, met goede karakters. En dan is de muziek alleen maar een meerwaarde, vind ik. Dan, dan, dan gaat de muziek zo net die komma meer geven om het nog emotioneler te maken en te krijgen. En, en de mensen ontroeren of te laten lachen of ik weet niet wat. Ik heb jou een paar dagen geleden gezien bij Ivanov in het uh, paleis. Wat kan een klasbak als, als jij nog... nog nog opdoen? Want ja, jullie, jullie gaan aan het theater uiteraard om, om jullie collega's te zien. Ook een stukje om, om te visioneren, zoals ze, ze, zoals ze dat noemen. Wat kan een klasbak als jij eigenlijk nog, nog opdoen of aan ideeën van, van, van anderen? Als ik de kans heb, ga ik heel graag naar collega's kijken. Bijvoorbeeld, je haalt daar die Ivanov aan. Ik vond een fantastische productie en geweldig gespeeld. Omdat, kijk hé, ik hanteer het graag hoor, die one-liner, maar Wannes van de Velde heeft fantastische liedjes gemaakt, waaronder het uh, legendarische, een zanger is een groep, maar een acteur is ook een groep, echt waar. Uh, het is ongelooflijk mooi om te zien hoe dat een ensemble, of, of een aantal acteurs, samen een verhaal kunnen vertellen en eigenlijk respect hebben naar elkaar toe om dat verhaal te vertellen en als dat, als dat homogeen is en dat sluit mooi aan elkaar aan zoals bij, bij die Ivanov ja, dan kan ik er ongelooflijk van genieten en ik moet zeggen ook wat dat bijvoorbeeld Lucas Molders daar, daar, daar neerzet als, als Ivanov ja dat vind ik geweldig ik, uh, je gaat altijd wel dingen oppikken of je gaat uh, dingen verwonderd zijn over hoe dat zij dat aanpakken en dus het is heel boeiend om, om collega's beest te zien ja en ook fantastisch gespeeld het was een heel, een heel mooie productie aanrader voor de mensen die het nog niet gezien hebben als ze het nog spelen, Ivanov Heel mooie productie. Dat brengt het seizoen 2016-2017 verder voor jou? Wel natuurlijk eerst dit. En daarna ga ik nog een productie doen in België. De Bonobos in het EWT. Ook ontzettend veel zin in. Echt een, een pure comedy. En dat is ook de eerste keer dat ik dat doe. In ieder geval professioneel, laat ik het zo zeggen. Ja, daar heb ik ook gigantisch veel zin in. Met, met Dieter Troeblijn is dat onder andere. Um, ja, ik, ik denk dat dat gewoon heel erg veel lachen wordt. Ik heb nu al heel erg veel zin in die repetities daarvan. En buitenpodium, film, televisie? Er staat voorlopig niks. Ik, ik zou het wel echt superleuk vinden om meer in België uh, televisiewerk te doen. Als Vlaming of als Nederlander, dat maakt niet uit. Ja, ik heb me nu voornamelijk geconcentreerd op theater. Uh, in Nederland dan uh, musical, muziektheater... ...en iets minder televisie... ...en dat begint wel weer te, te prikkelen. Ik heb onlangs een kortfilm gedaan... ...voor een Vlaamse uh, productie... ...dat was uh, een corporate uh, film... ...maar wel van 11 minuten... ...en ze hebben daar zelfs een, een, een paar prijzen mee gewonnen... ...gewoon omdat dat heel mooi was... ...heel mooi gemaakt, een, een uh, Vlaamse crew... ...en toen dacht ik wel van... ...ah ja, shit, dat is wel echt heel erg tof... ...en de manier van werken hier... ...zeker met hun, was, was echt zalig... ...dus uh, ja... Dat mag ook wel weer terugkomen. <laughs> Waar zien we Lucas van den Einde nog uh, buiten in de Rozenoorlog? Op podium, televisie, uh, film? Goh, ik, uh, ik begin binnenkort te repeteren aan Albert 1. Dat is ook een musical, een creatie. Maar dat is een open spektakel in Westerlo Op het kasteel van Westerlo van de Prins de Merode. Die nu ook stilletjes aan daar een traditie aan het opbouwen is. Ze hebben twee jaar geleden Marie-Antoinette gedaan. Dat is met alles erop en eraan. Hè. Dat is echt klank- en lichtspel, zeg maar. 200 figuranten. Goed verhaal, ook Albert 1. Dat is ook, ik, dacht, ik dacht eigenlijk, als je Albert 2 hebt mogen spelen, dan moet je Albert 1 ook, ook, ook spelen. Punt. Nee, nee. Uh, heel fijn, hoop ik. Ik denk het wel. En dan begin ik, uh, draai ik voor loslopend wild binnenkort terug. En een fictiereeks. En beginnen we eind september terug aan een redelijk grote torree nog van dood van een handelsreiziger. En begin ik te repeteren aan de Rozenoorlog. En dan daartegen staat de kerstboom al terug in de living, denk ik. Dus uh, nee, nee. Ik ben... Ik ben met, uh, met fijne dingen bezig, ik ben er heel blij om. En uh, ja, het lot van de freelancer, we zien wel wat, wat volgend seizoen brengt. Er zijn een aantal projecten, maar ik, ik, allez, ik focus mij nu vooral op het komende half jaar. En daar uh, kijk ik enorm naar uit.